De rechtse FPE won bijna 4 en komt uit op 21 De opkomst was in Oostenrijk historisch laag, 65 Patiënten staan bij tientallen ziekenhuizen weer veel te lang op wachtlijsten... voor ze bij een specialist terecht kunnen. Soms meer dan 20 weken. Het gaat vooral om specialisaties waar veel ouderen gebruik van maken... zoals pijnbestrijding en reumatologie. Recordhouder is de afdeling pijnbestrijding van het ziekenhuis in Almere. 26 weken. De norm is 4 weken.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 Ja, welkom, welkom, lieve luisteraars. Uh, de groentevrouw is uh, weer eens lekker op vakantie. Ik weet niet waar ze het van doet, hoor. Maar ja, goed, dan neemt Dr. Bongo Brain gewoon de neus waar Vannacht uh, toneel uh, en de inzending van de NTR Radioprijs 2013... die de tweede plaats kreeg. Een mooi hoorspel van uh, Michael Kittermaster... Rex van Beuningen, Vers Mysterie van Emily... Alles van de hand van Jan Maar Marjolein van Heemstra onderzoekt een van haar Facebookvrienden. F.starik blijft uh, zijn moeder doen. Maar ik laat ook een optreden van hem horen. En uh, Doe do, do, do, maar, do, maar uit, want ik hoor uh, bongo om mijn hoofd praten. Dat gaat niet meer. Dus waar was ik nou? Oh ja, uh, ik, ik laat ook... Um, uh, uh, een optreden van F. Starik horen. En Ko van Gemert, die geestelt mij weer met sportgedichten. Maar ik laat ook de winnaar van de Plantage Poëzieprijs 2013 horen. Mede georganiseerd door Ko van Gemert. Goed, en fijne muziek natuurlijk. Uh, van Robert-Jan Stips bijvoorbeeld, want uh, hij is weer bezig met een solo-tour. En deze bijvoorbeeld. Raymond Scott, hè? nou een muzikale tovenaar. Hè? Een componist, arrangeur, pianist, bandleider. Maar vooral in die studio een tovenaar. Beeldende muziek die eh, talloze malen gebruikt is bij Amerikaanse cartoons. Zoals die van Bugs Bunny, Porgy Big en Daffy Duck, weet je wel. Nou goed, hij overleed in 1994. Maar zijn muzikale erfenis leeft voort. En nu is er nou, een album uit vol met remixen van het werk van. Van uh, de heer Scott, nou goed. Het album heet Raymond Scott, re-wixed. En hier is het nummer Siberian Tiger on an Ocean Liner. God, nou, daar word je toch vrolijk van. Oké, okay, uh, de huishoudelijke mededelingen nog even. Uh, de website, www.adelinevanlieer.nl Kan je podcasten, abonneren, je kan van alles terugluisteren, lezen. Je kunt ook mailen naar het hetgoedeleven.nl En we hebben vrienden op Facebook, Adeline van Leer, want daar zet ik ook al die podcast neer. En twitteren via het n8vhgoedeleven. Goed, we gaan naar het theater. Dat zijn live-opnames. U hoorde Joost van S, Janos Kolen en Jan van der Meij. En zij spelen live bij de voorstelling Onspoord van de toneelmakerij. De ondertitel luidt... Rauw, rafelig muziektheater met de adem van een popconcert. Nou, dat klopt als een bus. Uh, de Amerikaanse Naomi Wallace die schreef dit uh, toneelstuk... The Trestle at Public Creek. Nou, wereldwijd is het te uh, zien heeft het allemaal precitieuse prijzen ontvangen. Nou, waar gaat het over? Dan lees ik even voor van de, van de website van de dames en heren. Welkom in nergens. Een troostloos stadje om meteen te vergeten. Ooit hadden de mannen er werk... maar nu de glazen bordenfabriek gesloten is... onderhouden de vrouwen het gezin. In deze uithoek wordt maar naar één ding uitgekeken. De trein van 19.10 uur. 1500 ton gitzwart glimmend staal. Oorverdovend denderend over de smalle spoorbrug. Hoog boven de al jaren droge rivier. Daar wachten Pees en Dalton op het juiste moment... om te doen wat niemand durft. Om te bewijzen dat ze bestaan. Als de aanstormende trein de hoek om komt... rennen ze er zo hard mogelijk op af... om net voordat de trein de spoorbrug opraast... de overkant te halen. Er is geen berm... En elke aarzeling is fataal. Nou, tot zover. Pace wordt gespeeld door Miraal Polat. En dat doet ze prachtig. En ze klinkt als een klokje. Nou, luister maar naar deze vertolking van het prachtige lied van Tom Petty. Gates of hell But I won't Niet. Wat heb je daar binnen zitten? Een handvol spijkers. Dus hier is het, hè? Ja. Yeah. Een beetje raar, abrupt, sorry, kan ik niks in doen. Zijn opname is uit de, uit de zaal. Uh, we zijn de vertelling binnengesleept, ja toch? Hiermee met dit lied begint uh, min of meer de voorstelling. Je volgt Pees en Dalton die spoorbrug dus op... en natuurlijk gaat het mis. En Dalton krijgt onterecht de schuld van de dood van Pees... en jij ja, moet het gevangen in. Zijn moeder is er kapot van, van verdriet. En zijn vader, ja, die is door zijn werkloosheid in een zware depressie beland, komt nu eindelijk weer tot leven. Frederik Spicht speelt de moeder en Bob Fosco... oftewel Geert Timmers speelt de vader... Je zingen ze samen. MUZIEK Long tails and boats Sailing the night Couches and planes Brighter than light Long may I burn Long may I hide I need you now Jij gaf mij geen bloemen Je bracht me tomaten uh, Bloemen kun je niet eten, Jim En mais Hij was negentien En een emmer kikkers Weet je nog? Ja Drawn by the seasons, lines made of stars Carry in a weapon, tears in the fight Long may I crumble, long may you hide I need you now This town's asleep je ogen wilde dicht toen. Ik stond toen je handen erin. Jij gilde niet eens, maar je werd wel lijk bleek. En toen deed je iets afgrijslijks. Je zoende me. pats op mijn mond. Ik was in shock. Door die kikkers. Ik was in shock. Ja. ja. Was it a tale, baby? Was it a lie? Words to be written centuries afar, long may I hold you, long may you shine, I need you now, this town's asleep. In van de voorstelling dook ik even de kleedkamer... van Miro Polat en Frees Picht binnen. Hoe is dat Vree spelen zo op die manier? Nou, dat wilde ik eigenlijk al heel leven. Dus ik, uh, ik heb het heel erg naar mijn zin. Ja? Ja, heel erg. Ja, ik vind het geweldig. En het is ook heel leuk om een onderdeel te zijn van zo'n ploeg. Dat je niet helemaal in je eentje de kar trekt. Ik heb natuurlijk wel altijd muzikanten die natuurlijk ook helpen trekken. Ja. Maar nu ben je gewoon een onderdeel van een gezelschap. En ik heb het heel erg naar mijn zin. Ja. Nee, en, en Merel... Die liedjes, die heb jij gekozen, hè, trouwens, Vree? Ja. Ja, ja, heb ik uitgezocht, ja. Maarten zou dat doen, Maarten van Rozenaal. En die heeft de stok overgedragen aan mij, want dat ging niet meer natuurlijk. Nee. Zou hij ook meedoen dan? Ja, ja hij zou de rol spelen die Geert nu speelt. En hij zou de muziek, en hij zou, uh, de muziek uh, samen met Vre maken en arrangeren. Oké, okay, en nu heb je het zo op deze manier opgelost? Ja, ja. Jeetje, dus Maarten is er ook nog een beetje bij. Ja, ja zeker. zeker. Jeetje. Ja. Hey, en jij, hoe is dit om, om, om het vree te spelen? Of sowieso in deze voorstelling? Nou, ik zing voor het eerst blues en country. Dat is heel leuk. En het is zo tof om het vree te spelen. Ja. Ze is zo goed en leuk. Ja, heel leuk. Je ja. bent echt warm. Elke keer als jij iemand omhelst, dan denk ik van dat meent ze. <laughs> ja, dat is bijna wel ja. altijd waar, ja. Wil jij nog een keertje verwoorden wat de boodschap is van deze voorstelling? Um, het gaat eigenlijk om mensen uh, die gezien willen worden. En het gaat er eigenlijk om... Wie ben je als je geen perspectief hebt? Als je in, op een plek woont waar er geen werk is... waar er geen toekomst is... waar uh, iedereen een soort... je ja, eigenlijk naar de aarde toe haalt. Wie ben je dan? Um, dat is de vraag. En het gaat ook over mensen, over jongeren die... Dat dus geen toekomstperspectief hebben en die nee, nee. willen voelen dat ze leven. En, en die gezien willen worden en die iets willen zijn. Ertoe doen. Ja. Daar gaat en het, het over. We zitten natuurlijk op, uh, op toekomst. En uh, ja. uh, zoals de rol van Meral dat meisje Pees die duikt in de fantasiewereld... en die wil alles op scherp stellen of zetten... om maar te voelen dat ze leeft natuurlijk... en het idee te hebben dat, dat er wel een uitzicht is. Dus die trein is dan de, de metafoor eigenlijk... voor ja, die spanning die dat oproept... geeft ze toch een soort uh, ja, inhoud aan het leven bijna... wat er uiteindelijk ook fataal wordt. Ja, vind je dat dat een stuk is wat op deze tijd van toepassing is? Ja, natuurlijk. Sowieso... Heel erg juist. Niet alleen omdat het uh, soort van ja, niet omdat er een crisis is en er daadwerkelijk geen geld is. En er daadwerkelijk heel veel jongeren nu afstuderen en straks gewoon nergens aan de bak kunnen. Maar ook omdat er eigenlijk binnenin ons dingen aan het gebeuren zijn. Namelijk uh, dat het systeem niet meer werkt. Het systeem van het materialisme en het kapitalisme die is gewoon aan het verbrokkelen. Dus we moeten wel naar binnen gaan. Wie ben je? En, en ja. D dus Absoluut van nu. Sowieso al. Een stuk wat van toepassing is omdat we het nu spelen. Ja. <laughs> heeft uh, Lisbeth Kooltoff het helemaal verknipt? Want volgens mij is het, uh, het Amerikaanse stuk eigenlijk een well-made play. Dus waarschijnlijk, zoals de Amerikanen doen, van A, A naar B. En heeft zij het door elkaar gesneden? Of, of was het al zo? Nee, het, was al, uh, het was al zo dat het uh, in flashbacks uh, werd gespeeld. Dus dat je eerst naar het heden gaat... en dan dat je weer in Daltons uh, de, de, het jongetje okay. dan vanuit zijn perspectief dat je dan ja. teruggaat. Dat was al zo. En zij heeft... Uh, ze wilde er heel graag muziek in, omdat je eigenlijk... Uh, Wie? Nou, Lisbeth. En, ja, want in het oorspronkelijke denk, ja, stuk zit, Maarten, geen, nee. zit geen muziek. Nee, nee het oorspron, oorspronkelijke stuk niet. En ik denk dat Maarten en Lisbeth er muziek in wilden om juist... Want die mensen die zeggen nooit wat ze voelen. Dus, dus nee. de, hun binnenwereld blijft verborgen. En dat zijn voor mij die nummers. Dat is heel erg het gevoel. Ja. Ja. En daarna gaan we weer verder met... Uh, ja. met de woorden. En gewoon de oorspronkelijke Engelse tekst, want anders... Wat bedoel je? Nou, het zijn Engelse liedjes, Engelstalig, ja. Ja. In, een, in een stuk wat je in Nederlands speelt. Ja. Daar, om... is, daar is heel bewust voor gekozen, volgens mij, om die afstand te scheppen. Maar misschien kan Vreda beter. Nou kijk, ik weet niet precies wat Maarten in mind had, maar uh, dit uh, hele play was bijna niet doorgegaan natuurlijk, omdat er uh, Maarten uitviel. En, dus het heeft heel erg lang geduurd voordat we een jaar kregen. En ja, ik ben toen echt een paar nachten en dagen achter elkaar dingen gaan zoeken. En origineel was misschien wel het idee dat er ook Nederlandstalig gezongen zou worden. Maar er was geen tijd meer om dat dan te vertalen. En sowieso denk ik dat de muziek die er nu in zit... Ja, dat die eigenlijk ook niet te vertalen is, eerlijk gezegd. Dat was geen goede optie. Nee. Maar ja, ik heb dit uitgekozen en, en daarom is het ook zo besloten, denk ik. Ja, maar deze liedjes zeggen genoeg, passen er uitstekend bij. Dank je. Okay. Ja, nou, dat is wel leuk, ja. En niet ja. te expliciet en toch ja. raken ze steeds een, een karakter of een gevoel van de mensen die inderdaad zichzelf niet kunnen verwoorden. En vastzitten in dat leven waarin, waarin ze vastzitten. are ja. the free, there ain't there many of them.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 Here to over yonder There's no place for them to land Lonely are the free The silent are the strong Not so much as a whisper Tells you anything is wrong And you know not alone sacrificial song spoort van de toneelmakerij in de regie van Lisbeth Kooltoff... met onder andere Mel Polat, Bob of Geert Vosko, eh, Frederike Spicht en Jan van der Meij. En is op tournee door het hele land tot en met 30 november gaat dat zien. Voor iedereen vanaf 15 jaar. Robert-Jan Stips die treedt eh, komende vrijdagavond op in Schouwburg. De stoep in Spijkenissen. En zaterdagavond kan je vinden in het fijnste kleine theatertje van Amsterdam. Het Perron. Eh, wie was hij ook alweer? Nou, op zijn site vond ik een zeer beknopte bio, moet je, moet je horen. Geboren, 1950, getogen Haagse toetsenist, componist, arrangeur, producer... tijdens de 60 jaren actief in de Haagse subcultuur... met de band waarmee hij later 1970 onder naam Super Sister... internationaal bekendheid verwierf. Via Golden Earring, Sweet The Buster, Trans Sister... en onder andere het produceren van Corpus Sportivo. Inmiddels, naast een vruchtbare knipperlicht samenwerking... met Freek de Jonge en divers solowerk, ruim 25 jaar... En tot op de dag vandaag in Binnen- en Buitenland Succesvol Actief bij de Nits. Nou, ik weet niet hoor of die zin eigenlijk wel klopt, maar goed. Ik draai eerst gewoon even de grootste hit van zijn eerste uh, band, Super Sister. We gaan terug naar 1970. Like MUZIEK This is A soul to keep our minds clean, uh -huh. Heerlijk nummer, toch? Maar hoe klinkt Robert-Jan Stips nu? Nou, leuk is, hij stuurde mij drie bijzondere tracks van wat hij nu doet. Uh, eerst deze maar, hè. ook uit de Super uh, Sister Tijd. Mooi nummer. Radio. So much they don't know, in a world that's cool and growing colder, there's no place to go, so sleep well, Sounds caress your ears, sleep well, hide away your tears, you're heading For the right direction All oh, you need to know There's more than instant satisfaction On your radio Oh, from this tune We'll last at least a little Cause there is no need For feeling older With a radio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 in getting bolder Turn it on and go! Right from the start she disliked the music In fact it frightened her Just until the complete and desperate feeling made her realize That she was not like the schoolgirl She'd seen in the magazines That was a relief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 En moet u nou eens horen hoe uh, die mega-hit Radar Love van de Golden Eering klinkt als Robert Jans Tips er Chopin bij speelt. I've been driving all night My hands wet on the wheel There's a voice in my head Drives my heel It's my baby calling Says I need you here It's half past four And I am shifting gear When she is lonely And the longing gets too much She sends a cable coming in from above We got a thing that's called radar love speed, I'm almost there, gotta keep cool now, gotta take care, last car to pass, and a line of cars drove down real slow, the radio is playing some forgotten song, Brenda Lee is coming on so strong the road Wauw, me hypnotized. I'm speeding into a new sunrise. Wow, nou nog eentje: Twilight Zone op een Wilde Piano. 2am The fear has gone I'm sitting and waiting, the guns still warm, maybe my connection is tired of taking chances There's a storm on the loose, there's sirens in my head, I'm wrapped up in silence, our circuits are dead, I cannot decode my hope Life spins into a friend I'm stepping into the twilight zone This place a madhouse, I feel like being cloned By beacon's being moved on the moon and star Now where am I to go, now that I have gone too far Now you come to know When the bullet hits the bone I'm falling down a spiral, destination unknown. A double-cross messenger, all alone. I can't get no connection. I can't get through. Where are you? Oh, oh, oh, oh, oh. Well, this knife waits heavy on his guilty mind. This far from the borderline, and when the hitman comes, he knows them well. He has been cheated. Into the twilight zone, this place is a madhouse. I feel I'm like being clothed My beacons, be moved on the moon and star. Now, where am I to go now that I have gone too far? Into the twilight zone, this place is a madhouse. I feel like being clothed My beacons, be moved on the moon and star. Now, where am I to go now that I have gone too far? Now you come to know, when the bullet hits the bone. Soon you come to know, when the bullet hits the bone. Robert Jans tips op piano solo. Haast u, zaterdag 5 oktober eh, in het perron in de Amsterdamse Jordaan... en vrijdag dus in Spijkenisse. En wat nu? Oh ja, ik zag nog meer toneel deze week... Peer Wittenbosch, die schrijft proza en poëzie, maar vooral prachtige toneelstukken die meermalen bekroond zijn. En deze zondag ging in het Amsterdamse Bellevue Theater van zijn hand de voorstelling Vette Dinsdag in première, in regie van zijn vaste compaan Rob Lichthart. Het is een lange monoloog van een falende chirurg... meesterlijk vertolkt door Kees Hulst. Het stuk begint met vrolijke carnavalsmuziek... en daarna ja, zien we de chirurg die uit zijn zwaar alcoholische slaap ontwaakt. En hij vertelt in retrospectief hoe dat zo is gekomen. Waar? Wow. Oh. Kijk, nee. De wereldbol. hoe noem ik jou? Uh, even voor ik het vergeet, uh, ik een volgende knopte een samenvatting van uh, wat wij de appendicitis acuta noemen. Uh, ik kan me beter nu vertellen dan schiet het er straks weer mee in. En het lijkt me fnuikend voor de draad van mijn uh, referaat. De acute blinde darm is een uh, meestal plotselinge ontstane ontsteking. Het begint met pijn in de navelstreek die zakt dan nou naar rechts onder. Ik moet niet vergeten, de blinde duim is bewegelijk, zeer bewegelijk. Uh, toenemende pijn, dus bij uh, kuchen, roesten, lachen. Uh, maar goed, tot hier. Ja, u komt hier niet voor een uh, hoorcollege. Uh, meer weten? Doe maar in uw eigen tijd. Google het maar, hè, als het ja. en, en vergeet dan vooral niet naar afbeeldingen te gaan. En vergaaf je aan de japen en de kleuren die je krijgt te zien. Ja, appendicitis met O.P. en itis met 2Ki. Belangrijk ja. om te weten is dat in de hoogst enkel geval... ...doen zich complicaties voor. staat voor u uh, zijn uh, hoger opgeleidheid <lacht> Thomas uh, Kleibeuker zijn uh, <lacht> zesmaal modaalheid Thomas Elias uh, Johannes Kleibeuker zijn uh, bolbuiken gij Thomas Elias lullhannes Kleibeuker nee, maar nee nee, nee nee zover is het nog niet nu is de Kleinbeuker nog bezonnen en, uh, en sereen. Kijk, moeiteloos staat hij nog op een been. Op, terwijl hij op zijn fietsje springt als een jogi-trapper, de trap de straat uit. Uh, de heldere morgen in bergopwaarts. op Warm voor de tijd van het jaar. De eerste vogeltjes zijn er daarvan. Er is geen zingen meer, dat is een schreeuwkoer van verliefd verloofde meiden, gekken alle fascennia staat op barsten De eerste kokospest haast kieren in de grond en grinds schuurt een loopse hond haar intieme delen over de kasseien. Warmt de koude wereld op op op op op op op op kleibeuker staan op die pedalen je voorwiel kent de weg hop hop hop hop ah en zo zo koers de helft van dit verhaal dus af op het uur waarop zijn leven voor goed een Haakse hoek zal maken. Wie nu zou zeggen dat Kleibeuker vanavond nog te toetel, loeren zat richting het zuiden wegvlucht, die werd voor fabulant versleten. Maar goed, ja, zoals gezegd, zo ver is het dus nog niet. Nu zitten we nog uh, veilig bij Dr. K achterop in de school uh, heen en weer. Terwijl hij de berg op stoemt, uh, de hoge kale bomen zingen, de merels dan op springen, de meisjes hebben zich geschoren, en die gore zouten winter heeft het eindelijk verloren van maart. Eh, bijna maart. Even tussendoor, stelt u zich voor: Nicolien, mijn vrouw, alleen thuis, vader is op uh, de fiets naar zijn werk. Zijn voornemen voor het nagend voorjaar. Weg die buik, weg die kinnen. Afslanken en uh, opnieuw beginnen, twintig jaar terug in de tijd. En dochterlief Sophie. Ja, Sophie, ze wordt zo groot. Ze heeft zoveel geheimen. Ze was haar eigen ondergoed. Ze rijdt nu het tuinpad af. Zwaait ze nog, Sophie? Denkt Nicoline. Wel, nee. Of toch? Nee, toch niet. Te druk met drukte zijn. Ja, dan nou moet die dag in feite nog beginnen. Maar Nicolien is moe, versleten, af. Ze staart naar de korstjes op de borden, ze ziet de half vergeten bekers thee. Er werd al veel gemorst op dit al te vroege uur. Ah, wat doe ik? Heeft terug naar bed of even blijven zitten? Of schop ik vandaag de tafel om? De derde optie: beslissen, heeft geen haast. Jan staat ze naar haar engelenpak nog in het cellofaan. Hedenavond, zo is het plan, zal ze naar het carnavalsbal gaan met de andere middelbare meisjes van de ronde tafel. Om aldus de voeling met het volk niet nog verder te verliezen. Ach, zucht Nicoline, hoe lang hou ik nog vol in deze negelrij. Waar je al blij moet zijn. Zo blij. Dat je neus voor zit zitten niet op zet, <tie> enfin, ik uh, parkeer mijn gazelle in de fietsenkelder en ik marcheer links rechts links rechts, links rechts, op mijn santories richting personeelsingang uh, zonder aanzien. Goed, ik ali achter de balie jassen met z'n zwammen. Als mede jachtmunt met haar verse kaartje Oer Hollands linnengoed. Jong geassimileerd, is oud gedaan. <lacht> uh, nee, vandaag geen lift voor dokter K. Op elastieke benen, hop, hop, hop. Zeven keer zeventien treden op naar de hoogste der hoge etages. En dan gaat het van. Uh, goedemorgen Melissa tegen uh, dikke Melissa. Goedemorgen Jantine tegen Jantine met moeilijke huid. En dan kaart het het goedemorgen, dokter, in stereo terug. En de 100-miljoenste werkdag is begonnen. Schoen uit, broek uit, alles uit. Onderbroekje mag aanleiden. En, en, met, en dan stappen wij met verse arbeidsdrift in ons nieuwe operatiepak. Handjes wassen, mondkapje voor, latexhandschoentjes aangefrommeld. rommel. <lacht> De, de appendix, dat is een, een klein zakje, een, een klein hangend, zak, <lacht> hangend zakje, een klein smal buisvormig zakje ergens waar de dunne duim over gaat, in de dikke duim. Dokter, dokter, vragen mensen mij dan altijd, dokter, hoe ontstaat dat nou eigenlijk zo'n uh, blinde duim we weten het niet. Ja, we hebben er wel ideeën over natuurlijk deze, maar Echt precies weten doen we het niet. Nee, vermoedelijk omdat uh, de overgang, de verbinding tussen de dunne en de dikke duim stopt raakt door VK materiaal. Vegaal materiaal, uh, vegaal, dat hoef ik niet uit te net toch? Nee. Nou, wanneer die vlindendorm is afgesloten, dan zien de bacteriën daar kans om zich uh, te vermenigvuldigen. Ja, ik bedoel, het is uh, donker, hè? De temperatuur is prima, de deur is op slot, dus. Uh, <laughs> maar nee, voer de te vet. Uh, nee, waar het om gaat is dat wanneer die blinde duim niet zo snel, mo niet zo snel mogelijk wordt behandeld, dat er dan een kans bestaat dat die blinde duim, dat die wat, dat die wat, dat die barst. Ja, heel goed, heel goed. Ja. Wat we dan zien is dat de ontlasting uit de duim in de buik holte terecht komt, en zo ontstaat een levensgevaarlijke buikvliesontsteking. De peritonitis, zoals wij dat dan noemen, maar dat kunt u meteen weer vergeten. Peritonitis. En vergeet maar Peritonitis, vergeet het maar even. Uh, heel belangrijk is dat uh, uh, in ieder geval wanneer die acute buik zich voordoet, de acute buik, wij vakmensen noemen dat de appendicitis acute, acute buik, dat die binnen de twee uur geopereerd moet worden. Ja, Even een korte blik in het dossier. Vrouw, 42 jaar, twee weken zwanger van haar eerste. Zo, nou. Kijk, operatie appendicitis, drie dagen terug blijven mevrouw, dus toch klachten houden. Hoge buikpijn, misselijkheid. Ja, even kijken. Tampons, tangen, messen, tandbloed, alles ligt klaar. Ja, nu klinkt uh, uh, Thomas Kleibeuker nog uh, vol zelfvertrouwen. Maar als hij mevrouw openmaakt, dan, ja, dan verandert er wel het een en ander. Dan komt daar een grote paniek. En uh, daarover vertelt hij in zijn avonturen met dokter Crucio, alias dokter Bibber. En zijn bezoek aan uh, Bordeel, Toye Moi, Twaai toy De wilde dronken autorit, achtervolgde door de kitterij. Nou ja, en nog veel meer. Na afloop had ik een kort gesprekje met Peer Wittenbos, de schrijver van dit mooie taal, taalbouwsel, en zijn woord durende samenwerking met regisseur Job Lichthart. Rob Lichthart. Steeds een duo. Maar nu als, als duo als Wittebos en Lichthardt maken wij ook voorstellingen. Twee, drie per jaar. En ook als duo uh, werken we samen met anderen. Bijvoorbeeld met John Buisman maken we veel voorstellingen. Afgelopen zomer hebben we nog met John Buisman, Loes Luca, Michel Sluismans, Barbara Sloesen een uh, zomerproductie gemaakt. Op in Première gegaan. Schietend Roza was dat. Ja. En die hebben we nog uh, op festivals gespeeld ook. En, uh, en dit is de opvolger daar weer van. Dus vanaf uh, theaterschool al die samenwerking tussen jou en Rob. Ja, ja, ja. En toen heel lang bij Oospol En toen ook een tijdje uit elkaar. We hebben anderhalf jaar toen geen voorstellingen gemaakt. Met z'n twee in ieder geval. We hebben allebei andere dingen gedaan. En uh, ondertussen hard uh, nieuwe plannen uh, blijven maken. En dit is weer een resultaat ervan. Ja. Ja. En lukt het je om dan plekken te vinden om het nog geproduceerd te krijgen? Dat wordt natuurlijk steeds moeilijker. Ja, de tijden zijn bar en boos. Maar we mogen niet klagen. We hebben sinds wij freelancers zijn, hebben we op uh, eigen kracht... en uh, ik geloof dat dit de vierde, vijfde voorstelling is weer. Dus, uh, en nou, doorgaan natuurlijk, onkruid vergaat nooit. Nee, en kwaliteit ja. krijgt zijn plek, natuurlijk. Uh, deze voorstelling, vette dinsdag. Is dat een, een vaste term trouwens, in de carnavallerij? In Nederland niet zo. In, uh, in Frans kent ze het, maar die gras. O oh, ja, natuurlijk. Uh, ja, dus daar komt het oh, van. ja, natuurlijk. Uh, in Nederland wordt het niet zo heel veel uh, gebezigd... maar ik vond het ontzettend mooi term En het was de gelegenheid bij uitstek deze voorstelling... om mijn grote liefde voor de carnaval, voor de vaste avond ook, eens bot te vieren. Ja. Want uh, af en toe laat ik het wel doorklinken, hoop ik, in mijn teksten. Maar nu heeft het dan een heel centraal uh, thema gekregen. Waar ja. ja. ben je opgegroeid? Bergenmstoon, krabbegat. Dus veel carnaval gevierd? Heel veel carnaval. Ik ga elk jaar terug om het, uh, om het te vieren. Met mijn broers en mijn zussen. En, uh, en het leek me nou zo aardig om, om dit tragische, eenzame avontuur... van deze Thomas Kleibeuker. Tegen de achtergrond van ja, het grootste en belangrijkste feest van Nederland uh, te vieren. Het is nog net een graadje fraaier dan Sinterklaas vind ik zelf. Uh, de, de carnaval. Ja. En dit verhaal, een man die een fout maakt. Of eigenlijk die op is. en Een fout maakt en daar daardoor bijna onderdoor gaat. Ja, het is eigenlijk een man die, die, die, die, die, die eigenlijk één miscert maakt, zou je kunnen zeggen, waardoor die van het een op het andere moment, nou ja, als je het psychologisch benadert, uh, uh, zou je zeggen, in een midlife, diepe midlife crisis terechtkomt, tuimelt op zijn 58ste uh, laat, maar daardoor des te heviger, denk ik. Uh, ja. nou. In eerste instantie is deze voorstelling een, een feest van taal en van spel. Uh, Rob Lichten, de regisseur, heeft samen met Kees Hulst en met de twee uh, uh, mimers enorm gebouwd aan dit Taalvlechtwerk en, en uh, uh, enorm geconcentreerd op, op het vertellen van, een, uh, van, uh, van deze tekst. Het is een, uh, een monoloog die meer dan een uur duurt... en dat is enorm hoge school om dat uh, te zeggen, te spreken... spannend te houden zonder in een verhaal toontje te komen of zonder uit willen pakken met allerlei overbodige effecten. En ja, dat vind ik wonderschoon gelukt. Oh, dat is echt waanzinnig hoe Kees Huls dit doet. Dit is echt... Hij maakt er inderdaad dialogen, monologen, uh, whatever ervan, maar geen geschreven tekst. Nee, nee hij, laat het, uh, hij laat het vliegen, hij laat het zweven. Er zit behoorlijk wat rijm en zelfs wel uh, ritme en metrum zit er in de tekst, maar dat... Zet hij naar zijn hand en hij vertelt dat alsof hij niks anders doet. Uh, terwijl uh, wij uh, weten dat hij ver voor de grote vakantie al aan het studeren was. Om deze kluif uh, onder de knie te krijgen. En uh, met, een, ja, met een kennelijk gemak. Ja, daar kan ik alleen maar heel uh, diep voor buigen. Ja. Wat een vertolking, hè? Ja, dat is echt... Ja, ja dat is... Dat is, dat is uh, ik vind de vondst van de, van de twee Miemers, zo heb je het ook geschreven, dat werkt fantastisch. Nee, ik heb een, een, een tekst aangeleverd die, zoals altijd, vrijwel zonder regie is, en uh, Rob Plichtheid lichtheid kreeg het idee, uh, daar moet nog iets bij. Daar moeten uh, daar, daar moet twee aanwezigheden zijn... die uh, samen uh, die Kees helpen om dit verhaal te vertellen. En toen is hij op het idee gekomen van twee mimes... twee stagiaires van de opleiding uh, te vragen... om uh, ja, eigenlijk, wat zijn het? Het zijn en verpleegsters en het zijn secondanten... en het zijn uh, toneelmeesters en, ja. en carnavalsvierders. Ze, uh, ze kunnen alles verbeelden. Ja. Uh, wat, ze, uh, uh, oh. wat de vertelling nodig heeft, ja. zonder te expliciet te zijn. Ja. Ik hoop dat deze voorstelling verder komt dan uh, Bellevue lunchpauze uh, Theater. Gaat dat lukken? Nou, goed nieuws. Hij gaat eerst een maand in Bellevue spelen, in de korte versie. En daarna gaat hij meteen in de extended version, om het maar eens uh, in het Engels te zeggen, op tournee. Dus dan komt er een kwartier bij, een extra avontuur uh, in deze uh, 48 uur van Kleiburger. En die versie gaat op reis uh, door het land. Is dat uh, nog een avontuur met Crucio erbij? Ja, dat is een, een heel stevig, ingrijpend en aangrijpend avontuur... met zijn uh, hartsvriend crucio erbij. Oké, okay, ja. daar moet ik nog een keer komen kijken. Zeker. Zeker, Zeker. Zeker. Eh, complimenten. Dank je wel. Goed, vette dinsdag van Peer Wittenbols en Rob Lichthart. En met in de glansrol, Kees Huls is dus de hele maand uh, te zien... in het Bellevue Theater en daarna uh, steeds, uh, nou, da steeds om half één... en daarna dus op tournee. Gaat dat zien? Oké, okay, ik ga door. Afgelopen zaterdag werd in de prachtige Tango salon eh, Tango Argentina van Arjan en Marianne aan de Plantage Muidergracht in Amsterdam de jaarlijkse Plantage Poëzieprijs uitgereikt. Georganiseerd door de Vereniging Vrienden van de Plantage. Dit was alweer de 22 e keer en het thema dit jaar was uitvaart. En er waren maar liefst 292 inzendingen. Nou, ik heb ze allemaal gelezen, want ik zat in de jury. Samen met dichter F. Starik. En de voorzitter was, hoe kan het ook anders, Ko van Gemert. He, onze vaste poëzievertolger hier in de nacht. Straks is er weer eentje rond kwart over vijf. Nou, het was een heel genoeglijk middagje. Uh, ik, ik heb wat geliefde gedichten voorgedragen. Gedragen. En ook F. Starik heeft zijn eigen werk voorgedragen. Nou, kunt u straks horen tegen zes uur. Met grote dank aan filmmaker Henrik Kajewski. Van van wie we het geluid van zijn filmopnames van die middag mochten lenen. En er was natuurlijk een winnaar. Het was Sees van Ede. Jarenlang eindredacteur en regisseur bij tv... en uh, nog steeds presentator trouwens van het programma Oase op Radio 4. Hij was ooit getrouwd met, uh, met regisseur en documentairemaker Maud Keus. Zij overleed in 2010 en zij ligt begraven op Zorgvliet... de mooiste begraafplaats van Amsterdam. En Sees maakte twee prachtige gedichten over haar uitvaart... Het eerste gedicht heet Harde Troost. Wij zijn hier voor onszelf, zei Kees, en niet voor Maud. Deze uitvaart laat haar koud. Dat wij met zoveel zijn ontgaat haar, mijn tekst ketst op haar af. Ja, zelfs de muziek brengt niets teweeg. Maud denkt niet meer aan ons. Wij bestaan niet meer voor haar, omdat zij niet meer is dan iets wat wij ter harte kunnen nemen. Noem dit maar harde troost, zei Kees. En het tweede gedicht heet Zorgvliet. Aan het stille kinderhofje grenst de grijze vlindertuin, niet ver van Paradiso, maar voor Mout is dat te ver. Je moet bij Hadramout linksaf, daarna weer een keer naar links en daar ligt ze naast Marina, in hetzelfde graf als Mintje, daar kan zelfs nog iemand bij, Mintje was niet heel erg groot. Peter ligt er om de hoek, net als trouwens Lodewijk, slaantje weer een laantje verder. Verdomme, lijkt een reunie waarvoor ik als enige niet uitgenodigd ben. Zo loop ik keer op keer achter mijn geliefde aan, in de wetenschap dat zij niet wilde dat ik mee zou gaan,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 thorns upon my liar's chair